Middernacht, het begin van zaterdag 23 april. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.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 Dames en heren, het was Goeie Vrijdag, Christus gekruisigd. Het kan bijna niet meer zonder Matthäus Passie van Bach... zoals de dood bijna niet zonder muziek kan, althans op uitvaarten. Maar het kan wel, hoor. Michael Zeeman, twee jaar geleden, die had besloten, betongen... dat uh, bij hem alleen maar toespraken, bij zijn begrafenis... alleen maar toespraken gehouden mochten worden. De stiltes die waren ongelooflijk indrukwekkend... Maar het was van zijn kant natuurlijk ook een daad van onverzoenlijkheid. Vorige week was ik zelf op begraafplaats Westerveld, volle aula. En tot mijn verbazing begon die bijeenkomst toen met een lied... maar gezongen door de kinderen van de man die was overleden. Ongeschoold, zeker, zuiver, dat ook, en beheerst. Het klonk, het lied, het was door hun vader geschreven. En aan het eind hield een van de zoons ook nog een toespraak. En toen pas, toen brak hij. Toen hij niet meer de steun van de muziek had... Dus muziek verzoent. muziek houdt bijeen, kennelijk. Muziek troost, dat zal ik vragen aan mijn gasten... die als professioneel muziker speelt op uitvaarden. Nooit vind ik muziek op de voicemail. Dat maakt het wel een beetje een arm, om niet te zeggen levenloos medium. Er is één nieuw bericht. Hoi Lex, ik kan me voorstellen dat het musiceren op begrafenissen... of uitvaarten heel mooi en dankbaar, maar ook behoorlijk zwaar is...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 en voor iedereen die niet langer kan wachten, is hier dus het antwoord van Eveline Rozenhart. Goedenavond. Hallo, Hoi. ja, welkom. Jij vroeg naar wat ik... Ja, uh, naar vrolijke waar... muziek, ja. Vrolijke muziek. Waar word je vrolijk van? Waar word ik vrolijk van? Ja, ik denk, uh, ik weet het niet zo goed. Ik luister veel <laughs> gewoon naar echt serieuze muziek. Ja. En vrolijke muziek, um, ik kan ook vrolijk worden van bijvoorbeeld tango muziek. Ja. Dat is heel vrolijk. Tuurlijk. Ja. En ik kan vitaal, ook vrolijk. Ja, vitaal. Dansmuziek, ja. kan ook vrolijk worden van Bach. Kan ook. Ja. Maar, uh, maar, En jazzmuziek. Yes maar het is eigenlijk niet een, het is niet een, een, een onderscheid dat je maakt, hè, denk ik. Je, je, je, je, je luistert niet ik naar muziek. Ik luister of, niet naar of... muziek om vrolijk te worden, denk nee. ik. Nee. Dat doen professionele muzici niet. Nee. Ik zet ook niet zomaar soms de radio aan om vrolijk te worden. Nee. Nee, ik luister eigenlijk alleen als ik wil luisteren. Ben je vrolijk van dus... nature? Of ben je juist... Nou, uh, wel. ik wel Ja. Niet altijd vrolijk, maar ja, ja. over het algemeen geniet ik vooral ook wel van het leven. Gelukkig. Eveline Roosart, 51 jaar oud, celliste, werkt bij het Gelders Orkest voor 50 en 75. 75? Ja. Oké. Okay. En die andere, dat andere kwart? Dat andere kwart dat besteed ik aan ja. boeken lezen, uitvaarten spelen, als die er zijn. Precies. Um, en dat heb je ondergebracht bij een eigen bedrijf. Je hebt ook een cd uitgebracht, zelfs twee cd's. Um, zelf, in eigen beheer, bewogen afscheid 1 en 2. Nou, die zijn er. Ja. Naast nog heel veel andere dingen. Dat is Lied van de eerder van Malen met Christiane en het Gelders Orkest. Pablo Casals, Bluff, uh, Chance, Hymns and Dances. Wat, wat nog? Een heleboel. Ja, uh, Spindvis Spinvis is goed. We hebben hier een collega. Amadeus Kwartet. Nou, René Berman als aanvoerder van de sectie bij het Gelders. Dus... Ja, ook heel mooi. Zullen we met muziek beginnen? <laughs> Dit lijkt me wel logisch, hè? Waar zullen we beginnen? Zeg, nou, misschien, als ik dan de eerste vraag stel... dan doe jij er muziek bij. Ja. Um, ben jij, als het gaat om dat spelen op uitvaart... ben jij een soort klaagvrouw? Wat bedoel je met klaagvrouw? Dat jij het klagen vormgeeft. Zoals dat ja. traditiegetrouw door vrouwen gedaan wordt. Vrouwen die dan zingen en krijsen en huilen en ja. wenen. Is dat nou, eigenlijk wat ja, jij eigenlijk bent? Dat dat wat ik doe, ja. Alleen krijg ik er... Mensen door aan het huilen en nog niet aan het klagen. Of ja, je doet het niet klaar. zelf? Ik doe het niet zelf. Maar je doet het, zou kunnen zeggen, met anderen. je Met je muziek. Ja, absoluut. Wat kunnen we dan iets laten horen? wat in die Nou, richting die folkzongs die, die misschien? Even kijken, is dat deze cd? Die... Nee, deze Deze, ja. Dus moet ik even opzoeken welk nummer er, ja, er ook weer was? Wat is dit precies? Dit, is, um, dit zijn drie vrouwen uit Noorwegen. Ja. En die zingen ergens in een. Nou, heel erg de plek, op een, in een kerkje. Allemaal fantastische uh, korte melodieën. En ik heb het een keer gehoord op de radio en toen werd ik erdoor aangetrokken. Ja. En toen was er ook één lied wat ze toen lieten horen en dat vond ik nog steeds. vind ik nog steeds van die hele cd het mooiste en dat is. Uh, ik zal het even op zoeken. Zoek het eens op, ja, want ik kan het niet. Uh, nee. Ik heb hier dus de playlist. Je hebt het opgeschreven. Je hebt een, een aantekenboekje bij je waarin je dat soort dingen noteert. Ja, moment. Nummer 6. Nummer 6. Dan gaan we eens even kijken of we dat zo gaan kunnen vinden. Het heet, de, de groep heet Trio Medieval. En. Het klinkt zo. Nee, nee, wat okay. ik zei is dat klaar. Ik vroeg of jij klaar voor ja. was en dan, dan denk ik aan die. Ja, als je, als je dat hoort soms Finse. Ja. Ik heb het wel eens gehoord van, uit het, het hoge noorden van nee. Finland. Dat krijgt. Ja, en dat, het is, ja, ja dat is ja, dit niet, niet en... natuurlijk, nee. Daar heb ik niet echt iets van. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar dit is wel wat jij. Zou je kunnen zeggen dat jij zo'n soort sereniteit in dit geval probeert te brengen? Ja, dat probeert te brengen. Mooi. op je cello ja. dan? Ja. Ik heb niet inderdaad het klagelijke op zo'n... Zou je kool draai moeten doen of gelo mo ja. of zo, hè? Nou, dat kunnen we ook doen. Dat hebben we toch ook bij Nee, ja, dat heb Moet ik niet de... bij me. Jawel. Nou, Casals. Zit erop? Gelo mo? Ja, niet dus staat dat nie dry. Dry. Dat oh, erop. dan moeten we dat doen. Kool dus niet even... draai vind ik dan meer een klagelijke. wat is dat iets wat jij bijvoorbeeld... Dit, dit kan je niet doen. Dit zijn drie vrouwen die, die zingen. Nee, oké. Okay. Dit is meer een, een gevoel wat ik neer wil zetten. Ja. Ook dat is eigenlijk... geeft dit de, de, de, de stemming aan ja. die, je, die je probeert te... Uh, te brengen te op zo'n zo uitvaart. Rustig, ja, het dat voelde... dat... daar word je heel rustig van. Ja, mee. mooi hè? En zo'n stuk heb ik ook wel zelf. pert. Uh, ja. Spiegel in spiegel is maar ook zo'n rustig heb... stuk. Heb je dat heb je wel, natuurlijk. Deze, dat staat doe hier ook. Dan doen we die toch? Oké. Okay. Dan we gooien we die Casals uh, eruit. Dat is toch een, een mindere, <lacht> mindere cellist. <lacht> nou, deze ben ik. <lacht> ja, precies. <lacht> en welke trek is dat dan? Dat is dat per... van je eigen cd, dus belogen. Ja, Nummer twee. Even wachten. Is dit, is dit wat we nu gaan horen, is dus van een moderne komponist, Pert, een monnik ook eigenlijk. Is, dit, is er ook een bepaald moment in die diensten waarbij je dit graag speelt? Het is meer aan het begin van zo'n dienst ja? Wat, ja, wat er gespeeld wordt als de kist binnenkomt. Ja? Meestal met het rijden van de kist of het dragen van de kist naar voren. Ja komt dit zo. heel erg uit en dan, dan begint iedereen meteen en, te huilen ja echt en iedereen zit dan al en het is het echt heel erg uh, intens weet je dat ook weet je dat mensen huilen ja natuurlijk wil ik is, dat. ja maar ja hoezo natuurlijk ja, is dat oh zo? Ja, ja nee ja. wil ik echt ja? dat vind ik het mooiste wat er is als mensen huilen waarom omdat ze zich dan niet inhouden of of ja eigenlijk komt er dan uit wat je echt voelt ja. Dat is ook jouw functie. Ja. Want je ziet mensen bijna altijd vechten tegen de tranen. Daarom. En, oh, het, en het inhouden, inhouden als ze moeten, als moeten ja. spreken, dan moet het juist. Het mag niet. Nee. Ik vind juist dat... We schamen ons. Hoe meer, hoe beter mag het van mij. Ik ben zelf een huiler, hoor. Dat ja, wel. maar gelukkig. Ja, heerlijk, <lacht> ja. <lacht> Misschien kan je het zo <lacht> En resten. ik vind het van mezelf ook een beetje veel soms. Ja. <lacht> ik huil om maar van waarom? alles. Ja? ja maar niet als ik speel. En dat laat je... Nee, dat mag niet, hè? Nee. Nou, dat mag niet, want dat toch gebeurt ook bijna niet. Ik huil pas als, als ik stil zit te luisteren. Nee, en het is... Maar je mag, ik zeg, je mag het niet, want als jij als muzikus ja. gaat zitten huilen... dan ja, huilen wij is... niet meer. Nee, dat gaat ook niet. Maar ik heb wel eens een keer met tranen in mijn ogen zitten spelen. Ja. <lacht> het zijn tranen die druppelen natuurlijk. Hmm. Tijdloos, eeuwig. Hm. Een fijne binnenkomen zou ik dit ja. zeggen. En ik kan dat ook blijven herhalen. Ik bedoel, als die ja. mensen. Ze zijn er nog niet. Ja. Ik begin weer opnieuw. Het is ook wel eens voorgekomen dat ik dit stuk drie keer, vier keer heb. Achter dus elkaar toen, toen kwamen ja. mensen ook binnen lopen, nog toen zaten ja. ze niet. Weet je, je moet je altijd aanpassen aan ja. hoe het gaat. Ook al is het anders afgesproken. Ja. Soms speel ik stukken gewoon vijf keer achter elkaar, omdat mensen nog niet klaar zijn. Ja. Maar dat en kan dus. Kan en dat vind je dat erg, want dat je vind ik ook, niet nee. Je ook niet bij het Geldersorkest, dan is het elke nood, er wordt geslepen aan elke noot. en aan de timing en het tempo ja. moet goed te zijn. Ja. Want, bedoel, dat, hoe makkelijk is dat dan voor jou om die professionaliteit weg te leggen en te kiezen hè, bij uitvaart voor een hele andere. Ja. Ja, dit vind ik wel heel belangrijk, omdat het voor mensen direct is. In, in dienstbaarheid. In dus. dienstbaarheid, ja, en absoluut. Het, ik voeg iets toe ja. op dat moment. Aan hun keuze van de dienst. En ik wil het alleen maar voor hun zo mooi mogelijk maken. Maar dat wil je als orkestmuzikus toch doen. Dat groot. wil ik ook. Maar daar ben, ben, ben ik weer ja. onderdeel ja, maar van. Dan ben je ook de dienstbaar. Ja, precies. Ja. Absoluut. Dus wat is eigenlijk het verschil? Ervaar je een verschil tussen het, dit musiceren, wat je hier samen met de pianisten. Ja. Loretta Bloemers speelt. speelt. Ja. Heel mooi. Ja. En uh, ja, het verschil is natuurlijk dat we zo'n klein. Een geheel zijn in ja. plaats van een heel groot orkest. Dit zet je helemaal in je eentje neer. Ja. En meestal doe ik het dus ook zonder Loretta. Echt in mijn eentje. Ja. En Alleen is... op de cello. Ja. En, en dan heb je een cd En bij dan je... heb ik een cd achter me waar zij op staat. Ja. En dan door een installatie laat horen. Um, want dat is... Het, is... het is... Je kunt... Misschien je wenkbrauwen optrekken. Bij het feit dat jij wild vreemd bent. Jij ja, komt als voor de je wordt ingehuurd. Je, bent, je, je werkt ja. daar aan het graf bij de diepste emoties die mensen kunnen hebben. Ja. De meest persoonlijke, de meest intieme. Hoe ervaar je dat? Het is wel zo dat ik die mensen heel graag wil leren kennen van tevoren. En dat doe ik ook echt per se met dat idee, ik ga niet voor vreemden ja. zomaar zitten spelen, alleen op een ceremonie in die tijd. Ik wil gewoon weten voor wie ik het doe. Dus ja. ik ga op bezoek. Eerst met cello en ik neem de cd's mee. En dan kunnen we in die sfeer van dat huis... Ja. waar de overledene dan ook is, nog vaak... kunnen we samen de muziek uitzoeken. En dan leer ik die mensen kennen. En dan zijn ze ook ja, met mij bezig de muziek uit te zoeken. En ik met hun. En dan ja. ontstaat er al een, ja, een band. Oké, okay. waarschijnlijk. Die... ik vermoed het dat het dan heel snel gaat. Het gaat heel snel, want die mensen zijn heel open. En die, ja. die vertellen van alles over de laatste periode van de ziekte. Meestal is het een, iemand die overleden is aan een langdurige ziekte. En dan hebben ze ook de tijd gehad om daar ja, samen over te braden wat ze voor muziek willen, of ze live muziek willen bijvoorbeeld. Ja. En dan, uh, dan kom ik, als er niemand in de familie is die het zou kunnen. Ja. Want live muziceren, ik, ik, ik, ik zei het net niet... maar Heel veel muziek. Iedereen wil muziek op begrafenis en uitvoeren. Maar vaak zijn het uh, c -c cd's of, ja. of zettenbandjes. En dat gaat ook vaak zo onhandig. Ja, ik soms heb het al meegemaakt. Het niet, dat, of het geluid is te hard oh, of Precies, te zacht. dat staat het te zacht. Dus dan gaat die techniek gaat ontzettend tegen je werken. Ja. Nou, ik ben soms zelf ook bang voor mijn techniek. Hè. Als ik daar zit. Met mijn eigen techniek heb ik ja. ook wel de zenuwen. Het moet gewoon goed gaan. Dat, ja. dat is wel een, een stress voor mij. Dat heb je ook. Dat heb je altijd. Is dat meer dan wanneer je in het orkest zit? Ja, absoluut. Echt waar? Ja. Ja. Daar heb ik die stress niet zozeer. Ja. Maar goed. En hoe, hoe ga je daarmee om? Want daar, daar, daar, dat, dat mag jij niet aan iemand missen. Nee, ik, aan. ik laat het niet merken. Dat nee. mag niet, toch? Nee. Het is de erecode ere of zo. Daar ja. gaat het helemaal niet over. Hoe doe je dat dan? Hoe doe ik dat? Hoe ik, Ga je met stress om en spanning? Ja, ja, dat vind ik heel lastig. Ik probeer me wel zo goed mogelijk voor te bereiden om daar te zijn... en alles goed in de hand te hebben. En de techniek ook echt aan te kunnen dat alles werkt. Dat ik me voorbereid heb op de stukken die gaan spelen... Hm. Ik probeer wat oefeningen te doen van tevoren. Ademhalingsdingen even van tevoren. Ergens even alleen even ja. staan. Even. Maar inspelen is er Honden. niet bij natuurlijk. S soms wel. Stemmen? Ja. ja dat soort ja, ja, rare de praktische dingen. Ja, ja. Nou, dat dingen. doe ik even achter in een kamertje. Maar soms dan zijn er geen kamertjes. Lloyd nee. en ik hebben ook wel eens gestaan bij de oven. Okay. Om ons voor ja. te bereiden. Ja. Ja. Dat is iets anders. Ja. ja, natuurlijk. Ja, dat is echt raar. Dat is heel raar. Ja, maar er was geen kamer. En dan zet je eroverheen. Ja, dan doe je dat. <Netflix> Ongelooflijk. Ja. Ja. Kan je alles spelen? Nee. Zal, zal ik nog was, absoluut niet. <wijden> nee, ja, nee, <lacht> nou, nee, maar wat ja, goed. Wil je, goed, je nee, horen? Ja, nee, verzoeknummers, daar lijkt het ook een beetje op. Ja, je gaat naar een familie en, die, en je gaat erover praten. En, en je, dit, ik neem aan dat er ook mensen zijn die zeggen: van ja, maar kan je dit spelen? Ja, ja nou, is wel voorgekomen. Uh, een meneer die vroeg: kan je de Cantessel Chelsea spelen? Spelen, dat is een, uh, dus heb je een dat oud lied van, uh, heb je dat hier? van ja, hier, van Casals. Kantjes, oh, dat mag hij toch nog. Nou. nou, en in ieder geval... Welke trek is dat? Weet je dat toevallig? Oh jee, is... kan ik lezen? Nou. Ik geloof die eerste of de tweede. Songs of the Birds. Ja, dat is hem hè? Dan moeten we deze eruit halen. En die meneer was erg blij toen ik zei van... Nou, dat ga ik proberen. En toen heeft... Een, een collega heeft uh, muziek voor me opgeschreven. Zo. Belangeloos. Gewoon... Ja, dat was René. En die, uh, René Berman die is de kan aan, dat aanvoerder, aanvoerder van, van de... de Gelderverket. Zo, dat en, is collegiaal zeg. Dat is collegiaal, hè. Hij schudt en, het dan waarschijnlijk ook even hij uit. Hij schudt het, af... het zo uit. Nou, dat <laughs> ja. kan hij. En maar ik toch, ik vind het heel chic Dus ja, die heeft het voor dus jou, jou, jou het opgeschreven? dus voor mij ben je... dan doe ik het gaan spelen. Dus dat heb je dan in twee, ja. drie dagen dan gedaan. Nou, jij speelt natuurlijk veel mooier dan Pablo Casals, maar dit is dan die oude opname... opname. De, de, ja, met ja met Het is ook wel gevoel. verschrikkelijk ja, ik vind het ook verschrikkelijk mooi. Ja, het is een prachtig melodie. Het is een oud-Catalaans lied. Ja. De en zang van de vogels. Hij, ja. ja, hij was er helemaal mee verbonden. Ja, met, met, met Catalonië. Catalonië, waar hij vandaan ja. kwam. Ja, precies, ja. Geweldig. Pablo Casals. Vind je hem goed? Want hij is natuurlijk een van de grootmeesters van jouw instrument, de Cello. Is dit dan toch ook als het over dat, dat aspect van je vak gaat? Ja, hij is wel heel erg begonnen met alles. Op ja, maar. Op te goed. zetten, hè, maar voor de cellisten. Het ja. is een begin. En, en natuurlijk vind ik niet alles heel mooi wat hij doet, eigenlijk. Want het is. Want hier moet je beetje... dus ja. ook een beetje aan wennen. Ja. Het, is, het is niet helemaal in de haak. Dat vonden ze toen niet zo erg. Als het ja. dat, maar emotioneel was. Dat toch... was het, dat deed hij toch? Ja. Ja. ja. Het was met niet af. Ja. Maar het is wel met overgave. Ja. ja, dat is toch eigenlijk veel belangrijker. dat ja, is zeker belangrijk. Maar, maar wij als... zijn hier opgegroeid, toch wel in een wereld met conservatorium, studeren, ja. studeren. Perfect, perfect. En ik ook. Maar is dat waar je mee uitkomt als je met de dood geconfronteerd nee. wordt? Hm. Toch? Nee. Want dan valt dat allemaal weg, zou je ja. zeggen. Dan, is het dan ook zo? Want je gaat er dus heel veel. Hè? Heb jij er nu mee te maken? Verandert het je ervaring van het leven? Bijvoorbeeld zoiets. Dat wij zoveel belang hechten aan perfectie. Aan beheersing. Aan techniek. En dat soort dingen. Gewoon alleen als je over je vak spreekt. Terwijl dat door die, die, die zijs waarmee hij een keer gaat. Allemaal wordt meegemaaid. Ja, dat is waar. En, eh, verandert ik, het je? Dat verandert mij wel. Want ik mag fouten maken als ik daar zit ook. Ja. En mensen die... Die, nou ja, die hebben het er helemaal niet over. Die hebben het gewoon over het gevoel wat het ze geeft. Daar gaat het ja. over en niet over, hè, over perfect iets laten horen. Maar... Ja. en het, juist dat bereik ik wel op uitvaart, en meer dan op een, uh, een uitvoering spelen. Ja, voor jezelf. Ja, dit ja. is echt ook voor mij. Ja, heel want Je heel kan, goed. Jij kan deze persoonlijke levenservaring niet uh, doorvoeren <laughs> nee. bij het gelders orkest in je eentje. Nee, mijn eentje niet. Nee. Nee, dat, dat, is, dat is bizar. Um, is het... Eveline Rozenhart, is het dankbaar om te doen? Het is heel dankbaar, ja. En waar zit hem dat in? Dat zit hem ook... Um, al in de ontmoeting, de eerste dag. En eigenlijk ook al dat je gevraagd wordt om muziek te kunnen gaan maken. En um, dat je ook uh, ontvangen wordt met... Van, oh, wat geweldig dat je er bent. Je krijgt zoveel... Liefde naar je toe ook van die mensen. Ja. Is... Waarom is dat? Ja, waarom jij... is dat? Ja. Uh, nou, ik denk dat ik ook troost breng al bij het eerste bezoek al vast. Gewoon omdat ze luisteren naar ik, hun verhalen. Ja, ik speel ook al uh, ja, okay. zo'n stukje cello. En, ja, dat doe ik altijd. Om gewoon echt ook die klank maar eventjes neer te zetten. En hm. Mensen die gaan er echt voor achter op de bank zitten met hun ogen dicht. En, ja, soms zitten het ook dan al tranen. Tuurlijk, ja. Ja. Dat is het mooiste wat er is als, als, als iemand voor jou speelt. Ja, en ja, dat besef ik niet altijd. Maar nu besef ik het wel steeds meer dat dat ja. zoveel kan betekenen. Ook voor zieke mensen spelen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Heb ik ook een paar keer nu gedaan. En dat is ook zo mooi. Zijn er dan daarbij ook hele bijzondere ontmoetingen? Zijn er mensen waarvan je denkt: van, nou ja, dat ging zo. Hè? Ja. ja, nou, één nou, uh, uh, geschiedenis. Het was nog niet zo lang geleden dat er een. Een meneer was overleden en zijn vrouw die kwam naar me toe. Eh, oh, heb je Pert? En ik heb net gisteravond een cd van iemand gehad met Pert. En ze kende de hele Pert niet, maar dat vond ze zo prachtig. En ja, dan was het meteen, dat was meteen gewoon helemaal oké okay, mm. dat ik er was met Pert. Mm. Ja. En ik kom ook hele lieve mensen tegen. Ja. ja. Het past gewoon bij mij. Dat, ja? ja? Wat bedoel dat je daarmee? Nou, <laughs> Lieve mensen ik, passen bij nee, jou. Nee, ja, ook. <laughs> nee, ik vind het gewoon heerlijk om onder te kunnen zijn en dat ja. te kunnen geven. Aan. Ja, ja, dat vind ja. ik. Ja. Dat dank, je geeft iets ja. en ze, mensen zijn dankbaar en dat laten ja. ze dankbaar ervan. Ja. Ja. Nou heb je, nou, inmiddels liggen hier de vloer. dus alles die oppassen. Gaan ja, dat is goed. het is sowieso bij de... Bij dit onderwerp vind ik dat wel geschikt. Gewoon een beetje down to earth. Um, allemaal cd's. Nou ligt daar ook dus en Bluff tussen. Ja. En Spinvis. Waar is die? Ja. Oh, hier. Hier. hier heb ik Spinvis. Wat, wat... Ja, nou ja, ik ben ook uh, niet helemaal opgegroeid in ons huishouden. Ze <laughs> zit niet alleen klassieke muziek te horen. Mijn, ja. mijn zoons die al helemaal niet naar klassieke muziek luistert, Maar heel nee? andere muziek. Maar mijn man... Die, ja, die heeft mij dit weer bijgebracht, spinvis. Nog we dat ook laten horen? Ja, aan de oevers van de tijd. Aan de oevers van de tijd, oh, dat is helemaal in, de, in de thematiek. Oh, moet je ja. wel weer even kijken welk nummer. Want dat is... We zitten hier nu ook aan de oevers van de tijd, kan je het lezen? Bril op. Drie. Um, waarom dit nummer? Nou, omdat de tekst ernaar is, afscheid. Afscheidstekst? Ja. We'll uh -huh. Stunning in the summer Pinvis, oevers van de tijd. U zou ons hier moeten zien zitten, Evelien Rozenhart en ik. Op de vloer, met al die muziek. Ook een beetje aangespoeld uh, aan de oever van de tijd, zou je kunnen zeggen. Het is wel grappig, vind ik, dat als je het dus hebt over de dood... wat we dan doen, is heel veel muziek laten horen. En die zit juist vol leven. Ja, dat is wel zo, hè. Misschien moeten we even heel lang stil zijn nu. Dat wil ik ook doen. Dat wil je ook echt. Ja, <laughs> waarom niet? Aan het eind, misschien. Ja. Um, wij willen, het is nu half één, hè? u luistert naar Casaluna op Radio 1. Wij willen na het hoorspel straks van Radio Berg natuurlijk met u doorpraten over muziek en begrafenissen. Um, heeft u daar bijvoorbeeld wel eens hele mooie herinneringen? Heeft u daar hele mooie herinneringen aan wat u ooit heeft zelf meegemaakt? Denkt u daar wel eens over na? Wat wil je op je begrafenis zelf laten horen? Um, misschien gaat het ook wel over afscheid nemen of over. ...andere dingen die je doet als je met de dood wordt geconfronteerd. Je kunt er nu al over bellen met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Casaluna. Begrafenissen, crematies en muziek is het onderwerp. Um, Eveline, doe je, speel je ook als het dichterbij komt? Als het niet voor vreemden is? Ja, heb ik uh, gedaan. Ja. Heb je gedaan? Uh, de eerste keer was vier jaar geleden voor een zwager... ...die aan kanker overleed... En afgelopen februari is uh, een vriendin van mij overleden, ook aan kanker. Okay. En voor haar heb ik gespeeld, omdat het ook haar vraag was. Ja. En... Was het ook een muzikus? Nee, nee. nee het is helemaal collega, niet. het was een vriendin. Een vriendin. En, ja. en door haar ben ik eigenlijk hier in deze wereld ook verder gegaan. Zij zat eigenlijk als uh, zakelijke manager in de urnen. Oh. <laughs> ja. <laughs> ze zat in de urnen. Ja, ja heel raar. <laughs> maar ze heeft mij heel erg geholpen met de website opzetten ja, ja. hiervoor. En foto's maken en ontzettend steun geweest. Zo. Ja. En zij viel weg. Ja. En hoe is dat dan, als je dat voor, als het zo dichtbij is? Ja. Heel moeilijk. Vooral om erover te denken ook dat je het gaat doen. Ja? Maar als je het doet, dan doe je het. Ja. Als, je, als ik er sta, dan doe ik het wel. Het is heel, ja. Het is een beetje dubbel. Wat is dubbel? Waarom ja. het is het dubbel? Eigenlijk denk ik van, nou, ik, ik zou dit niet moeten kunnen... want ik, ik heb alleen maar tranen ja, in me. Ja. Maar dan, dan kan ik wel ja. spelen zonder tranen. Ja. Op het moment dat je gaat spelen, dan is er mm. toch altijd die professional... Ja, die dan ja. ervoor staat Dat is ja. ongelooflijk. Ja. En toen heb ik ook gesproken, dus dat was wel ja. Uh, ja, veel in één. Ja, ik zei, ik zei dat net. Ik gaf dat voorbeeld van een crematie vorige week... waarbij iemand dus en zong zelf ja. en ook op, en moest spreken. En daar kwam, komen dan... Dan komen de tranen ook na. Was dat bij jou ook? Toen niet, maar ik, andere herinneringen heb ja. ik wel aan andere ja. Die, ja. ja. Van andere verhalen waar ik ook al inderdaad uh, ja. tranen mee moet laten. Wat ja. betekent de dood voor jou? Nou, nu ik dat bij mijn vriendin heb meegemaakt... betekent dat voor mij dat ik... Inzien hoe ik zelf wil leven, meer misschien. Dat dood daarbij hoort, maar wel zo belangrijk is voor mij om uh, ja, keuzes te maken meer in mijn ja. leven voor het leven. Andere, ja, hoe doe je dat? Ja. Het <laughs> nee. begin is. Nee. Ergens? Ergens. Nee, maar wat, heb je dat tot nog toe niet gedaan? Jawel, maar nou, ik, ik, ik denk dat ik toch wel. Uh, ja, met haar veel samen ben geweest en gepraat hebben over de dood... zodat ik ook weer wat makkelijker uh, ja, over praat. Ja. En dat was al heel mooi, want als je over de dood praat... dan, dan heb je het ook uh, ja, in vriendschap over elkaar of zo. Ja. Dus dan heb je het over hele wezenlijke dingen. Ja. Dat is ook wel een keuze natuurlijk. Mm -hmm. is, stel, vind jij dat wij het te, te lang uitstellen? Dat we denken van nou, die dood komt aan het eind. Terwijl je moet er eigenlijk als ja. je leeft ook mee bezig zijn. Ik, ik geloof, ik zelf ben er nog te weinig mee bezig voor mezelf. Ik zie het om me heen natuurlijk en ik ja. voel het. Maar voor mezelf vind ik het best lastig. Ik stel het ook uit, ja. denk ik. Dat vind ik dan toch wel opmerkelijk. Terwijl je er, je bent er nu professioneel mee ja, ja, ik ben er professioneel mee bezig. Ja. Ja. En dan toch en nog toch. Ja, dus zo moeilijk is het. Terwijl je moet de nabijheid hebben. Juist ja. in die, al die gesprekken die je dan ja, voert nee, ik, met mensen. Ik heb het wel, ja. Ja. Maar toch komt het ook dichterbij. Uh, mijn ja. ouders leven nog. Ja. Dat houdt ook een keer op. Ik leer er ook van, denk ik. Om afscheid te nemen ja. van mensen. Door het is ook, dit te doen. Dat is ook een soort oefening die je doet. Ja, bijna. Ja. Ja. Leer je ook iets over het leven? Um. Gaan die gesprekken alleen maar over dood? Of gaan die. Als ik denk aan de ontmoetingen die met, met de wildvreemden die jou dan bellen.? Want die hebben je gezien dat je een uh -huh. website hebt en een bedrijfje. Maar dan ga je praten, leer je elkaar kennen. Gaat het niet eigenlijk ook juist over, over het, het gaat leven? vooral over het leven. Ja. ja. Als ik met mijn vriendin praten ging het vooral ook over wat, wat ik meemaakte. En uh, dat wou ze heel graag horen. Hoe het allemaal verder ging. En uh, zij was. Ja, zo. Ze wilde alles weten gewoon. En zelf ging ze dood. Ja. Maar dat was wel een heel erg kracht, vond ik. Ja. Kan je nog iets... Dan, die, die heb jij van haar dus ja. meegekregen? Ja, dat denk ik, ik wel. Dan ja, we verder gaan. Ga ik even in. Ja. Je hebt ook poëzie bij je. Ja. Ook nog, als we dat niet vergeten. Volgens mij moeten we er ook nog iets van laten horen. Want wat heeft die poëzie voor betekenis in dit verband? Gebruik je het bijvoorbeeld? Nou, ik gebruik het niet zelf zozeer. Maar misschien wel op een uitvaart die ik zelf nog mee ga maken. Ja. Van uh, dierbaren, dat zou kunnen. Dat ik en een gedicht zoek bij degene die overlijdt. Of wat ik voel. Ja. En daar muziek nog weer naast zet. Hm. Niet er doorheen altijd. Erna. Ja. <laughs> maar Omdat dat toe. kan ook gebeuren natuurlijk. Ja. Maar... Uh, ja, ik heb een heel mooi gedicht gevonden van de stem van een cello. Ja. En dat vond ik wel erg leuk. Want die cello is er wel uitermate stem, geschikt voor. Die, die cello die doet het wel, hè? Ja. En mijn cello, ik vind mijn cello nog steeds uh, ook een heel mooi instrument. Hij is ja. echt mijn cello. Ik zou er nooit van afstand willen doen. Ja. En de stem van een cello. Zal ik het voor ja. dragen? Ja, graag. Waaraan het geluid van een cello doet denken. De cellist Wietlond vertelde me dat er in dit instrument iets huist, een stem. Een al heel oude stem waarnaar je zoekt als je speelt... en die je herkent als je haar vindt. Misschien is het dat waarom ik moet denken aan de oudste geluiden die ik ken. Zoals neuriën, zingen, kreunen, huilen. En ook aan de kleuren van een woud in de herfst. Alsof je heimwee hoort van de cello naar zijn plek van herkomst. Hmm. Dit is een gedicht van Rutger Kopland nou, Uit water. Ja, wat water achter staat dan moet ik natuurlijk eigenlijk even heel snel aansluiten met het geluid van jouw cello. Oké. Okay. Dat probeer ik te doen. Doe maar reverie. Dat is nummer 11. mm -hmm. Gebruik je het ook op, op een speciaal moment? Het liefst hè? No, met, met zo'n gedicht ervoor ja, eigenlijk. Okay. Ja. Aansluitend als, als een top... soort droom kan ja. het ook zo'n soort... Ja. ja, als er een droom gebeurt. Ja, in een even gedroom. wegdromen. Ja. Ja. Iedereen zijn eigen gedachten laten. Ja. Kan ook met stilte natuurlijk. Ja. Maar ik vind het wel heel erg mooi hoor, om een gedicht ja. en muziek te verbinden ja. met elkaar. En dat probeer ik dus ook in dat moment van ja. samenkomst te vangen... wat er bij die mensen ja. leeft, wat ze willen gaan zeggen en daarmee... Uh, een combinatie te maken. Dat ga je ook nog doen, samen met Annemarie Oster, binnenkort? Ja. Nou, ik, we gaan brainstormen oh. over hoe we <laughs> het gaan organiseren. Annemarie Oster heeft me ge gemaild dat ze dat heel graag wil doen. Ja. Zij ja, kan heel goed gedichten voordragen, oude gedichten. En dan zei ze, nou, waarom dan niet een heel mooi oud lied naast? Ja. En, dus dan ga je binnenkort samen, binnenkort samen dat is dat eventjes, doen? Dan ja, dat is de bedoeling. Dat vind ik wel heel erg spannend en leuk. Ja. <laughs> Want dat valt ook allemaal binnen. dat, hè, Volgens mij ben je ook nog lid van een organisatie over uitvaartvernieuwing. Ja, ja, ja. netwerk uitvaartvernieuwers. Ja. En zij heeft zich daar ook bij aangesloten. Er zijn ook een heleboel uitvaartondernemers die daarbij ja. horen. En zo af en toe hebben we daar ook een uh, ontmoeting met elkaar. Dat heet een funerair café. Dat is... ja dat vind dan, ik wel een dat is heel mooi hè zo'n ja. woord ja. en dan moet je elkaar en mensen geven daar uitleg aan wat zij er ja. elkaar inspireren ja. ja wij zijn staan um, erg leuk ja dat is dus leuk uh, een hele interessante mensen ook hoor al die uitwaarde ondernemers ja. en hoe ze het allemaal aanpakken. En wat ondernemers ook. zijn het ook. Ja, zijn ook Fantasierijk, ondernemers. Fantasierijk, net zo ja. goed. Ja, er is gelukkig heel veel gebeurd in die, in die branche. Um, nog een andere branche is die van de orkesten. Ja. Um, nou, de, de Gelders Orkest, de Cello-sectie... Oh, wacht even. Die heb ik hier natuurlijk ook een cd van. De Cello-sectie wil je horen? Dat oh, het nee, René Berman heb ik hier in mijn Oh, handen. nee, ja, die dus... moeten we ook nog laten horen. Ja, want nou, die, die heeft we een laten we die hele horen. mooie nieuwe cd gemaakt. Kijk, Bach. Bach. En Bach dus... is natuurlijk het... Hè? Ja, dus de, even, voor de uitvaartwereld. Eén van de serros fietsen, is suite hij, de eerste. Ik denk de vijfde. Wil je de vijfde? Courante. Even kijken hoor. Oh. ja, trek drie. Is dat nummer negen ja, volgens mij? Dit is de. Het hangt van. Die, die courante. Oké. Okay. Andere fietsen, zelfde. Nog steeds een courante. Ja. Nou, dit, dit kunnen we rustig laten staan. Ja, dit is dit. echt een cd om vaker te draaien. Want er staan hele mooie gedeeltes. Ja. Net uit dus? Net hoe, uit voor. is het bij het Geldersorkest? Over een week komt er een advies van de Raad voor Cultuur uit... over de hele kunstsector. Maar dus ook over de symfonieorkesten? Ja. ja. Ik weet niet of ze het volgende week met een plan komen. Een richtlijn? Een richtlijn. Dus ja. nog geen concrete nee, voorstellen nee, van nee, nou, hef het Gelders maar op. Dat nog niet? Nee, nee. Of welk orkest? Maar dan? we zitten natuurlijk wel maar... erg in spanning. Ja, wat denken jullie? Uh, wat wij denken jullie? helemaal niks. We voelen alleen maar angst eigenlijk. Ja? Dat er wel wat gaat, gaat gebeuren. Je, je voelt je bedreigd in je bestaan? Ja. ja, absoluut. En dat is niet fijn. Nee. En wat we er nu zelf nog niet aan kunnen doen is... Ja, we weten nog niet wat het wordt. Dus we kunnen ook nergens nog tegen ageren nee. nu. Maar denk je dat dat nodig zal zijn dat je dat gaat doen als de stel dat er nou ja, bezuinigd wordt of heel ja. fors bezuinigd wordt, wat de ja. verwachting is? Fuseren ja. bijvoorbeeld? Fuseren, ja, dat willen we helemaal niet. Nee. Nee. Oh. Uh, het fuseren zou dan met het orkest van het Oosten zijn. Ja. Ligt voor de hand. Ligt voor de hand, maar wij zijn zo gek op Gelderland ja, nou ja. en onze eigen steden en daar doen we het eigenlijk best goed en we hebben heel heel veel zeg maar concertpubliek bereik. Ja. En de, waar moet zij dan heen? Ik bedoel, moet je dat dan allemaal naar Enschede gaan brengen? Ja. Moet misschien iets meer reizen? Of, uh, ja. mm, nou. In ieder geval zijn we dat nog niet van plan. Omdat, uh... Maar is dat, maakt dat... Want jullie gaan ook nog een nieuwe... Volgende week nog een nieuwe dirigent bekendmaken. Er ja, komt een nieuwe dirigent. Ja, dat is nog niet bekend. Dat komt. Het... En dat is natuurlijk wel leuk iets voor het geldverkest... dat er een nieuwe dirigent komt. Ja, je denkt ook van, ja, wat, komt, wat gaat hij doen? Die heeft dus al toegezegd. Terwijl ja, maar dus... die weet natuurlijk wel van de omstandigheden ja. af. Dat heeft hij natuurlijk wel gehoord. Het is heel bekend. Je weet ook wie het is. Want volgende week wordt het pas officieel ja, bekend. Ja, ik mag het maar nu het niet zeggen. zeggen. Ja, Jammer, hè? Ook niet stiekem? Nee. Stiekem mozo. <laughs> Kijk, maar het is toch wel geestig dat we dan eindigen bij iets nieuws. In dit ja. geval. Een nieuwe man, of vrouw trouwens. Ik weet niet. Mm -hmm. Dat zal wel een man zijn. Die gaat komen bij het Gelders Dus we hebben het over de dood gehad. Maar je komt toch altijd weer uit bij het leven. Is dat een van de levenslessen die, uh, waarmee, uh, ja, absoluut. waarmee jij ook weer naar huis gaat? Ja, ja. Na dood is er weer iets nieuws. Ik uh, dank je. En volgens mij is het inderdaad heel dankbaar wat jij doet. Ja, zeker. Dank je wel. We gaan de cd's uh, inpakken. Um, straks dus na het hoorspel zo meteen doorpraten... over begrafenissen, crematies en muziek. Hoe je daar... Mee omgaat of wat u daarin heeft meegemaakt. überhaupt misschien wel bijzondere begrafenisrituelen of afscheiden. Um, u kunt daarover bellen met 0800-1121. Misschien draai je wel ook wel mooie muziek erbij. Mag dat? Gaan we zoeken. Nou, tot zometeen. meteen. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat was jij.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 Goedendag dames en heren. Uh, uh. Ja, ja, ja, Ted. Ja, ja. Uh, goeiedag, dames en heren. Uh, hartelijk welkom bij Radio Bergijk. Uh, nou, ik, ik heb het idee dat, uh, ondanks het slechte weer... we toch een uh, mooie uitzending krijgen. Uh, uh, want uh, mijn collega Peer van Eersel is op reportage. Hij is namelijk uh, op bezoek bij uh, een van de meest gewaardeerde bewoners... van uh, Bergijk. dat is namelijk... Uh, Theo van Deurzen, en die heeft een initiatief. Nou ja, goed, valt. peer is daar op reportage. Dus uh, als u nou gewoon uh, lekker bij de radio blijft zitten... want het regent toch buiten... dan, uh, dan hoort u straks uh, dat er een reportage is. En, de, en dan hoort u in de reportage ook waar die over gaat. Dus vandaar. Maar we beginnen natuurlijk eerst met een gemeentebericht. Een gemeentebericht. De gemeente uh, stelt het gemeentehuis uh, morgenmiddag open van half drie tot kwart voor drie. En dan kunt u uh, het volgende allemaal afhalen, want daar doet de gemeente afstand van: dat is afrastermateriaal, veescheermachines, droogvoerbakken, kadaverkappen, rugspuiten, drinknippels, drachtigheidstesters, stofmaskers, <coughs> filters, trampolines, een diepvrieskast met zes laden, een Volkswagen Polo, uh, een woonhuis te bladel. Uh, er is ook nog, uh, de gemeente vraagt te koop, antiek en eikele meubelen en complete inboedels en vlooienmarktspullen, groot en klein, en twee hangtafels. Oh, wacht even een tijdje, wacht tijdje, ja daar komen we in. Goeiedag dames en heren, dit is Peer van Eersel, en werkelijk u wordt het aan bestemd. Het is een feestelijke dag, het zonnetje schijnt, uh, nou dat is eigenlijk nu waar, het regent. Maar, uh... Zo voelt het dat het zonnetje schijnt, maar het komt met bakken uit de hemel. U hoort het al op de achtergrond: er staan hier uh, de rij. Een, nou echt een onafzienbare rij van uh, kinderen met ponies. Die staan te wachten op iets. Mom! En wat is dat iets? Daar, daarover gaan we praten met uh, de man van de initiatieven in uh, Bergijk. En, en diegene is natuurlijk. Theo van Deuze. Goed zo, Theo. Jij hebt iets uh, gebouwd, je hebt iets gemaakt. We, staan ja. hier, we zijn hier op de ponyvereniging Sint-Joseph. De, de, ruid, de rijvereniging eigenlijk. En we staan achter de, de bak voor de kleinste. En achter de zadelkamer voor de ponies. En daar heb jij iets opgericht. Wat, wat heb jij hier nou gemaakt? Nou, ik heb hier een kinderdroom laten uitkomen. Als kind had ik natuurlijk zelf geen geld voor een pony. Maar ik droomde er wel heel erg van. En wat mij nou het allermooiste leek, naast het draven door hei en bos... was om met een pony van de hoogste glijbaan ter wereld af te glijden. Dus heb ik sederdien oud ijzer verzameld. Kilo op kilo oud ijzer... En daarmee ben ik aan de slag gegaan. Dus is er nu ja, een... want dat is even leuk om te vertellen. Er was natuurlijk die vreselijk flauwe uh, 1 april grap hebben ja. we gehad... dat mensen uh, voor een uh, glijbaan oud ijzer konden inleveren aan de Hoge Berg. Nou, werkelijk heel bergrijk is erin getrapt. Ja. En er lag dus inderdaad een hele grote berg oud ijzer. Precies, en dat was precies het moment waarop ik dacht... nou zal ik jullie een poepie laten ruiken. En ik heb al dat oude ijzer meegenomen... en ben gaan bouwen aan maar liefst de langste en hoogste glijbaan... Ter ja, we staan daar nu aan de voet van de, de, de, de, de trap. Ja. Het is eigenlijk een soort skilift met een soort banden singles hijsinstallatie uh, waar je als kind ook eerst de pony op moet hijsen. Ja. Die pony gaat ongeveer 25 meter de lucht in. Nee hoor, het is veel hoger. Is het hoger? Het lijkt hier zo. Het, het komt, is het hoger dan de kerktoren? Het is zeker zo hoog als de kerktoren. Dus je gaat 50 meter omhoog Juist. met de pony. Ja. En dan boven is het opstijgen op een klein plateau. Precies. En dan geef je je pony de sporen. En dan ga je dus met je pony de glijbaan af. Ja, en dan bereik je een snelheid van ongeveer 824 kilometer per uur. Waarmee je aan het eind van de glijbaan, omdat hij daar iets omhoog krult, wordt gelanceerd als een projectiel. En ongeveer halverwege Bergijk en Eersel hoopt neer te komen. Hopen, ja. Goed. Nou, het is werkelijk een fantastisch ding wat je hebt gemaakt. Mm. Het is, een enorme, het is echt, een, echt een enorme grote glijbaan. Juist. De, het, het glijvlak is ook iets breder hè, dan normaal. Want... Ja, want er moet een pony op kunnen. Ja, ja natuurlijk. Eh, uh, goed, we gaan eens even kijken. Wie staan hier allemaal in de rij om te wachten? Ik ga eens even... Nee, jij niet. Ga eens aan de kant. Hé, hey, vetklap. Even een lekker jongen ding zoeken. Ja, de wacht. Nee, hé. Hey. jij ja, weg, ja. Hier, Peer van Eersel, Radio Hé, hey, moeies, kom. Kele brille, yo. Kom op, uh, weg jij met je... Daar. Ja, dat is een lief meisje. Zeg, kom juist bij Peer van Eersel. Ja, met jou Neem je pony maar mee. Zo. Dag, meisje. Hallo. Hallo. Hoe heet jij? Mirjam. Dag Mirjam. Hi. Eh, uh, Mirjam, je staat ook te wachten, hè? Ik sta hier al heel lang, ja. In de gietregen. Ja. En toch uh, laat je je niet door de regen weer houden. Want jij wilt met je pony ook van de glijbaan halen. Ja, precies, ja. En lang sta je al te wachten? Nou, ik sta hier eigenlijk al vanaf uh, gisteravond, want ik wou de eerste zijn. Ja, dat is niet gelukt. Nee, maar die twee hier voor mij, die, uh, die voelen zich altijd niet goed. Dus misschien dat ik daar toch een beetje op kan schuiven. Theo, wil je even helpen? Je hebt die kinderen weg. Weg jij met je pony. Weg. Oprotten, weg. Oprotten. Weg. jullie. Oprotten. Oprotten. Mirjam gaat even eerst, die gaat de opening verrichten. Mag ik nou echt eerst? Mirjam is de eerste die met de pony Dat is een 412 kilo zware pony. Met uh, slijtvlekken aan de buik, omdat hij nogal doorgezakt is. En hij, eh, Beb en Mirjam gaan als eerste in de takels omhoog. Ja, wacht even. We, we, Mirjam, kijk, kom maar met je, met je, met je pony hier in de, in de hijsinstallatie. Maar, maar ik wil eerst straks op gaan zitten. Kan dat? Nee, dat kan nog niet. Bovenaan pas op de pony zitten. Kijk, zie je dat? kijk eens naar boven, Mirjam. Oh god, ik kom omhoog. Ja, op dat plateautje. Ja. We gaan eerst je pony daarheen hijsen. Ja. En als je boven bent, dan klauter jij erachteraan. En ja. boven het plateautje ga je erop zitten. Ik ja. sla nu Pony Beb in de, in de takels. Ja, kijk, en dan hebben we hier een oude kettinglier En dan gaan we nu even... Oh, nee. Ja, ja, ja, nee, moet je zelf doen. Back back, back. Hier moet je aan deze kettingen trekken. Dan hoor je dat kijk Dan gaat je pony allemaal. Ja, hij zit wel goed vast, hè? Ja, hij ja, goed, goed vast. Daar gaat hij Kijk, je hoort hem ook van enthousiasme. Himmike de regen giet uit de lucht met bakken. Pep. Toch, er komt wat aan beneden. Hé, hey. Je je pony beneden niet kunnen schijten, kantenverdamme. Dat komt ja, van 10 meter omhoog. Nou ja, goed. We staan hier ook al heel lang vanaf gisteravond. Ja, hey, ik kom er aan. Oh. Zo, je pony is boven en nou ga jij erachteraan. achteraan. Ja. Schiet op. Ja, ik ja, Want we hebben niet, uh, dit is voor Radio Bergijk, hè? Dit is niet, we hebben niet de hele dag. Uh, mag ik even nog uh, een zeggen tegen mijn ouders? Nee, omhoog nu, want hup, dit is een live reportage. Effa. Nou, daar gaat ze. Hup, hup. Daar gaat ze. Ja, en daar gaat ze omhoog, daar gaat ze omhoog. Hij gaat zo omhoog. Och, okay, een zo'n katje is het echt de regen. Er komt bij bakken uit de hemel. Het hier keer Oké, okay, daar is ze boven. Ja, oké. Okay. Nee. Mirjam, nu op je pony gaan zitten. Ik ga maar op web zitten. Nee. Ja? Op web zitten en nee. geef hem maar de sporen. Geef. Eén, ik zeg gewoon één, twee, drie. Help Eén. Me, wacht even. Nee. Ik zit niet weg. Dat hoeft toch niet? 1, 2, daar ga je hoor. 1, 2, 3. Wow, ach, daar gaan ze kijk. Daar gaan ze, wat is geweldig gezegd. Moet je kijken wat de snelheid ze bereikt. Oh, geweldig, ja. Yeah. Ah, 850 km per uur. Hey. Oh, kijk, en daar gaat ze de lucht in. En daar komt ze neer. Oh, wacht oh. even. Oh. Oh. Oh, ik had de effecten van deze. Ik ben er even heen met de zender op mijn rug. Goh, dames en heren, ik laat u nu. Ik getuigen zijn van de... de eerste kleivlucht van Mirjam met de dikke pony Bep. Van de. De slijbaan van David of Leurzen achter de rijvereniging zit jozef Ik kom aan waar ze neergekomen zijn en... Ach. Ach, daar stakken. Ach. Mijn toch... nee, helemaal. De Theo is meegerend achter me. Wat een gruwelijk gezicht. Je kunt niet meer zien wie Pony is en wie meer, ja. Er is één grote bapen pangang geworden. Ik geloof dat ik de effecten van de glijvlucht op de glijbaan heb onverwacht. Dat is verschrikkelijk. Nou, ik, wacht even. Ik pak even de cap van Mirjam uit, uit de Babybang. Kunnen we dan aan de ouders geven boven de schoorsteen te hangen? Oh mijn hemel. Och, zeg. Ik ben was al oud, maar Mirjam had nog een heel leven voor zich. Oh mijn hemel. Dat heeft misschien ook te maken met het feit dat de glijbaan bestond uit uitroesten, ijzer... waardoor tijdens de glijvucht, door de hoge snelheid... de bramen op het ijzer waarschijnlijk de pony al door midden hebben gesneden. Oh God. oh God, is dat een verschrikkelijk gezicht. Wacht even, even... Niet, nee, niet op de oh, glijbaan gaan. Oh God, ze gaan allemaal omhoog! Ze gaan allemaal omhoog! Niet kinderen, niet doen. kinderen, niet doen, kinderen! Oh Kom God, weg. er komt er een opzij! Oh, opzij! Oh mijn hemel! Oh hebel. God, nog één! Oh! Ach, ach, dat is schafte van de bakken. Oh. Ik moet zeggen, ze landen allemaal boven op elkaar. Oh, god. Oh, het is verschrikkelijk. Oh, stop! Dan. Stoppen! Stop dat doch! Kijk uit! Kinderen stoppen! Och, ze gaan de een naar de ander. Het wordt een bombardement van dikke ponies met kinderen. Och, ik zal de caps verzamelen voor de ouders. En, en, en wat, het ergst is, het, wat het ergst is, is dat deze dag eigenlijk in het water is gevallen. Want het regent en het regent, het blijft maar regenen. Ik ga terug naar jouw Toon. Dit is een iets uit de hand gelopen uh, demonstratie van de nieuwe pony en ruiterglijbaan van Theo van Deelsen. Ik zou zeggen, terug, terug naar jouw Toon. Ja, eh, uh, dat klinkt uh, gruwelijk, moet ik zeggen. Dat uh, bij deze uh, ouders met kinderen met ponys niet naar de glijbaan gaan... Ze blijven maar toestromen, Toon. zegt dan op de radio dat ze niet moeten komen. Dames en heren, alstublieft meld uw kinderen dat u niet met de pony op de glijbaan van Theo van Deurze plaatsneemt. Wat heb ik gedaan? Ik heb last van mijn geweten. Het is een, een, een dodelijke installatie, zoals is gebleken uit deze reportage. Oh, mijn geweten smelt mij op. Nee, kijk uit! Oh mijn god, nou, eh... Uh... Tijdje heb hebt je pony Ja, dames en heren. Uh... Ja, Toon, kan ik nog even? Ja. Toon, het is echt verschrikkelijk. Ik sta hier bij die enorme berg slachtoffers. En ik heb een paar uh, caps. Ja. Hier met de namen erin. En ik heb ook een paar shabrakken. Ik hoor je denken, wat is een shabrak? Ja, dat is het kleedje. Ik zat net te denken, wat is een shabrak? Dat is het kleedje wat je altijd eerst op je pony legt. En dan pas het zadel erop. Oh, een shabrak bedoel je? Ja precies. En daar staat meestal de naam op van de pony. Dus zo heb ik een aantal slachtoffers kunnen identificeren. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb hier de cap van Anita Das. De gebrak van haar Polanda. De cap van Marion Otink. De gebrak van Morena. Ach, hier de cap van Joost Kuiken. En de gebrak van Winnie toe. Hier de cap van Claudie Vaasen. En de shabrak van haar pony Unique. Hier heb ik. Uh, de cap van Janet van Ratingen. Daar ach, ach, ach. zit haar hoofd ook nog in. Ach, lief, lief meisje. Ach, ach. Het is onthalst door het bandje... wat altijd onder de cap, onder, onder de kin vastgegrespt moet worden. Ach, dat bandje is haar nu noodlottig geworden. Ach, het is uh, echt een... Ik uh, kan zeggen, het is een tro troosteloos gezicht. En dan regent het ook nog. Ach, ach. En dan hebben we de... de van haar pony... Ik, ik hou ermee op, want het, uh, het, het is verschrikkelijk. Aan, nee, het regent zo hard. Oh. Dus ik ga naar binnen. Ja. Oké, okay, daar. Goed. Uh, dames en heren, tot zover uh, deze uitzending. Uh, ja, ongelukkig zit in een klein uh, glijbaantje. Je uh, hebt het nou weer eens uh, aan de lijver kunnen horen. Uh, Radio nou, euh, laten, we zeggen, laten we ons er niet al te veel aan aantrekken, van aantrekken. Het is jammer, maar helaas. Euh, voor nu zeg ik voor alle gezonde bergheikenaren kop op. En voor alle zieke bergheikenaren beterschap. En dat dan in de andere volgorde dan dat ik het nu gezegd heb.